De wet verplaatsingbevolking maakt het in het uiterste geval mogelijk dat woningeigenaren verplicht worden om een ruimte in hun huis beschikbaar te stellen aan vreemdelingen en deze vreemdelingen zelfs te onderhouden. Voorzitter, Nederland lijkt sinds een aantal jaren in een staat van permanente chronische crisis te verkeren. We hobbelen van crisis, naar crisis, naar crisis, van klimaatcrisis, naar coronacrisis, naar stikstofcrisis, naar asielcrisis. De ene crisis is nog niet voorbij of de volgende crisis dient zich alweer aan. Nooit is Rijns een dag zonder crisis. Als de ene crisis even het momentum heeft verloren, dan wordt weer even de focus gelegd op de andere crisis. Maar een dag zonder crisis wordt ons al jaren niet gegund. En deze zogenaamde crisissen hebben allemaal een paar dingen met elkaar gemeen. We moeten vooral allemaal heel erg bang zijn. We moeten ons allemaal heel erg schuldig voelen. En we moeten allemaal onze complete manier van leven drastisch veranderen om die crisis het hoofd te bieden. En onderaan de streep is de uitkomst vrijwel altijd dat gewone burgers meer moeten betalen, vrijheden kwijtraken en in hun grondrechten worden beperkt. De elite daarentegen krijgt dankzij al die crisissen juist steeds meer geld, meer macht en vooral meer controle. Steeds meer controle over alle aspecten van het leven. Controle over wat we eten. Controle over waar we werken, hoe we ondernemen... waar en met wie we mogen afspreken... aan welke eisen we moeten voldoen voor het sociaal-maatschappelijk leven... hoe en waarmee we moeten betalen. Controle over onze eigendommen, over de grond die we bezitten... over de energie die we gebruiken... over wat onze kinderen wel en niet mogen leren op school. Zelfs over welke gifstoffen we in ons lichaam dienen te laten injecteren. Maar waag het niet, waag het niet om ervoor te waarschuwen dat we ons bewegen in de richting van een totalitaire controlestaat. Sterker nog, wie überhaupt enige vorm van kritiek heeft op de overheid, wie openlijk twijfelt aan de goede bedoelingen van de staat, wordt weggezet als complotdenker. En wie twijfelt aan het nut en de noodzaak van al die vrijheidsbeperkende maatregelen, die zou de wetenschap ontkennen. En wie zich afvraagt of er überhaupt wel sprake is van een crisis, die is al snel een wappie, een klimaatontkenner, een stikstofontkenner, een racist, maar vooral heel erg egoïstisch. Een slecht mens. Je moet en zal meegaan in de angstpropaganda, meegaan in het narratief, meegaan in de leugens, of anders zorgen de politiek en de media er wel voor dat je wordt uitgesloten door de maatschappij en je sociale leven of zelfs je baan kwijtraakt. Never waste a good crisis. Een bekende uitspraak die al decennia wordt aangehaald om tot uitdrukking te brengen dat crisissen vaak misbruikt worden door de zittende macht om impopulaire beleidsmaatregelen door te drukken. Maar wat we de laatste jaren zien gebeuren gaat nog een stap verder, want als zich geen geschikte crisis voordoet om te misbruiken, dan wordt er wel een crisis gecreëerd. En ook de crisis die de aanleiding is voor het voorstel dat we vandaag bespreken is overduidelijk gecreëerd. Er komen zoveel mensen uit andere landen naar Nederland, dat we simpelweg geen plek meer hebben om ze op te vangen. Een aantal decennia geleden kon je er nog over van mening verschillen, maar inmiddels kan eigenlijk niemand nog ontkennen dat Nederland vol is. En daarom heeft het kabinet de crisistoestand uitgeroepen. En er wordt gedaan alsof deze immigratiecrisis volledig te wijten is aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Maar dat is natuurlijk aantoonbaar onjuist. Die massale immigratie is al decennia aan de gang en is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Onze bevolking groeit explosief, puur en alleen als gevolg van de massale immigratie. In 1990 woonden er nog minder dan 15 miljoen mensen in Nederland en inmiddels al meer dan 17,4 miljoen. Volgens prognoses van het CBS zullen er de komende tien jaar nog eens een miljoen mensen bijkomen. En groeit onze bevolking de komende decennia tot 23,8 miljoen mensen in het jaar 2070. 23,8 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Allemaal als gevolg van de massale immigratie. Zonder immigratie zou er zelfs überhaupt geen sprake zijn van bevolkingsgroei. En nee, die massa-immigratie is geen natuurverschijnsel waar we geen invloed op hebben. Het is een politieke keuze om miljoenen mensen uit andere landen Nederland binnen te laten. Een politieke keuze die uitstekend past binnen de globalistische agenda die uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe maatschappelijke en politieke orde waarin de beslissingsbevoegdheden van nationale staten verdwijnen... En politieke en economische besluiten worden genomen door een wereldregering. Een wereldregering kan immers alleen succesvol zijn als er geen nationale staten, dus geen landsgrenzen, en ook geen nationale volkeren meer bestaan. Onze nationale cultuur, onze nationale tradities, onze gemeenschappelijke geschiedenis, onze gemeenschappelijke taal, onze onderlinge solidariteit. Alles moet kapot. En de omvolkingsagenda die draagt daaraan bij. En hier laat u weer een veelbetekenend stilte vallen, want er is een interruptie voor u van mevrouw Pot. Nou, dat klopt, voorzitter. Uh, ja, ik was even benieuwd, want we weten natuurlijk van Forum voor Democratie dat ze uh, vaak van dit soort... Uh, nou ja, bijzondere verhalen hebben. Ik had eigenlijk vooral even de vraag: wat heeft dit in hemelsnaam te maken met de wet die we vandaag behandelen? Uh, meneer uh, Van Meijeren. We bespreken vandaag de voortduringswet op het gebied van de artikelen 2c en 4 van de wet Verplaatsing Bevolking. Het in werking stellen van die bepalingen is er het gevolg van dat we nu in Nederland geen plek meer hebben om mensen uit Oekraïne op te vangen en ik denk dat het Forum voor Democratie inderdaad onderscheidt van alle andere partijen dat wij ons niet blind staren op een wetsvoorstelletje dat nu besproken wordt, maar ook kijken naar de aanleiding van een wetsvoorstel. Wat heeft ertoe geleid dat we in deze situatie terecht zijn gekomen? Het nut en de noodzaak van de maatregelen, en met name hoe we kunnen voorkomen dat deze crisis, die nu door het kabinet is uitgeroepen, het kabinet heeft de asielcrisis uitgeroepen, hoe we die tot een einde kunnen brengen. En daarom zijn deze inleidende opmerkingen uiterst relevant. En ik kom zo nog nadrukkelijk te spreken over het concrete voorstel dat we nu behandelen. Daar zien we naar Gaat u verder? Dank u wel. Want voorzitter, het is niet zo vreemd, het is vanzelfsprekend dat die explosieve bevolkingsgroei als gevolg van de massa-immigratie tot grote problemen leidt. Het ontwricht alles. Onze zorg, ons onderwijs, onze arbeidsmarkt en natuurlijk ook de woningmarkt. Er is simpelweg geen plek meer om al die mensen op te vangen. In ieder geval niet, en dat blijkt zonder de rechten en vrijheden van de mensen die nu al in Nederland wonen ernstig in te perken. En daarom bespreken we vandaag de inzet van een noodwet om deze immigratiecrisis het hoofd te bieden. Om de massale komst van tienduizenden Oekraïners naar Nederland mogelijk te maken, heeft de regering het nodig gevonden om de wet verplaatsing bevolking uit de kast te trekken. Een noodwet uit het jaar 1952 die bij mijn weten nog nooit eerder is gebruikt. Een zeer ingrijpende noodwet die vergaande inbreuken op onze meest fundamentele grondrechten mogelijk maakt. De wet verplaatsing bevolking maakt het in het uiterste geval mogelijk dat woningeigenaren verplicht worden om een ruimte in hun huis beschikbaar te stellen aan vreemdelingen en deze vreemdelingen zelfs te onderhouden. Het staat in artikel 7, eerste lid van de wet verplaatsing bevolking. En op grond van het tweede lid betekent dit dat de vreemdelingen dienen te worden ondergebracht in een ruimte die wordt verwarmd, verlicht en is voorzien van meubilair. En onder het onderhouden wordt volgens deze bepaling medeverstaan het verstrekken van spijs en drank. Gelukkig is het nu nog niet zo ver, maar bij ongewijzigd beleid, dus als de regering doorgaat met haar alles verwoestende immigratiebeleid, is het een kwestie van tijd totdat we verplicht worden om vreemdelingen in ons eigen huis op te vangen en nog, voorzitter, koken ook. Is de regering bereid om eens te onderzoeken hoeveel Nederlanders hier eigenlijk op zitten te wachten? Maar het gaat nog verder, meneer de voorzitter. Indien het noodzakelijk zou zijn voor de veiligheid of voor de instandhouding van het maatschappelijk leven, kan de minister verplichten dat een deel van de bevolking verplaatst moet worden. En vervolgens kan de burgemeester, en ik citeer uit artikel 6, letterlijk citaat, voor elk transport van de af te voeren bevolking één of meer transportleiders aanwijzen, die zijn belast met het handhaven van de orde in het transport en met het oog daarop bevelen kunnen geven. En het ging er net al even over toen de heer Marcus Soer aan het woord was en ook een aantal van deze vergaande bevoegd, bevoegdheden uit de wetverplaatsingbevolking noemde dat hier op dit moment nog helemaal geen sprake van is. En dat klopt. Maar de regering zelf kijkt hier wel, al wel op vooruit. De regering zelf schrijft in de toelichting bij het besluit dat de inzet van deze noodmaatregelen op dit moment nog niet nodig is. Maar dat als de omstandigheden veranderen, dat dat opnieuw gewogen zal worden. En voorzitter, we horen hier in de Kamer aan de lopende band dat mensen allerlei rillingen over de rug hebben lopen of dat mensen ergens een nare smaak van in de mond krijgen. Maar als je ziet wat voor beleid hier wordt gevoerd en waar dat onvermijdelijk toe gaat leiden als het immigratiebeleid niet drastisch wordt aangepast, dan lopen bij mij ook de rillingen over de rug. En de heer die hechtte hier eerder vandaag het woord eng aan, wat door u niet werd toegestaan. En nu heb ik het woordenboek er nog even op nageslagen. En Het woord eng betekent niet meer dan akelig, vervelend of een licht gevoel van angstgevend. Eigenlijk is eng dus nog heel voorzichtig uitgedrukt. Zelf zou ik eerder kiezen voor het woord tiranniek. En voorzitter, deze... Meneer, uh, van Meijer, ik wijs u erop dat ik de heer Mark zo niet gecorrigeerd heb op het woord eng als het ging over beleid, maar over een persoon. En dat is het verschil. Gaat u verder? Nou, de heer Markersoë had het over een ambt, niet over de persoon, maar hij noemde de ministers. Die voeren het beleid uit en zij gedragen zich in, naar mijn bewoordingen, op tyrannieke wijze. En Als de heer Markersoë daar het woord eng passender voor vindt, dan is hem dat goed recht en dat hem daarvoor het woord wordt ontnomen, is een dieptepunt. ...uit de parlementaire geschiedenis. Nou, dat is dan goed om te weten als u eenmaal in deze stoel zit. Dan weten we dat we onze gang kunnen gaan. Maar zover is het nog niet. Gaat u verder. Voorzitter, die wet verplaatsing bevolking die de regering nu uit de kast heeft getrokken... ...die dateert van het jaar 1952. Ik noem dat al even. En die wet is destijds in het leven geroepen voor het geval van absolute noodsituaties. Zoals wanneer er in Nederland oorlog uitbreekt of een dijk doorbreekt... En in zulke gevallen van absolute nood valt er nog iets voor te zeggen dat Nederlanders verplicht kunnen worden om andere Nederlanders te helpen. Sterker nog, ik denk dat Nederlanders in zulke omstandigheden niet eens verplicht hoeven te worden, omdat we maar wat graag onze landgenoten in nood willen helpen en solidair zullen zijn. Maar zoals eerdere sprekers ook al hebben opgemerkt, is er op dit moment geen enkele sprake van een noodsituatie die de inzet van het staatsnoodrecht... Rechtvaardigt. Ook de Raad van State merkt op in zijn advies dat volstrekt onduidelijk is waarom in de huidige omstandigheden gebruik gemaakt zou moeten worden van staatsnoodrecht, omdat daar zeer terughoudend gebruik van moet worden gemaakt en voegt daar ook nog eens aan toe dat het staatsnoodrecht altijd restrictief moet worden geïnterpreteerd. Maar de regering trekt zich van deze kritiek niets aan en raast maar door, waan zich volstrekt onaantastbaar. En het gemak waarmee deze regering grijpt naar noodmaatregelen, waarmee onze grondrechten en vrijheden steeds verder worden ingeperkt, hoort niet bij een democratisch systeem. Deze regering moet ophouden met het creëren en misbruiken van crisissen om allemaal meer macht en controle naar zich toe te trekken. Want zolang deze regering en haar globalistische opdrachtgevers niet gestopt worden, is maar sprake van één crisis. En dat, meneer de voorzitter, is een fundamentele systeemcrisis. Dank u wel.